onverantwoord en ongeloofwaardig. Hij heeft het eerder gezegd in 2010, geen euro meer naar de Grieken. Platte uitspraak, waar hij vervolgens natuurlijk als premier eh, last van had. Want natuurlijk steunde Nederland eh, via alle systemen... die we daar in Europa voor hebben, de zuidelijke landen... om onze economie te redden. Praten over Griekse leiders die achteroverleunen... noemt Pechtold populistische prietpraat. Hij herhaalde nog eens dat hij liefst een middenkabinet... van hooguit vier partijen wil. In de provincie Noord-Holland mogen geen nieuwe windmolens meer komen. Eind dit jaar moet er een algeheel verbod komen, zegt de gedeputeerde Bond. De grote, moderne windmolens passen volgens de provincie niet in het landschap. Besluiten zijn tegenvaller voor ongeveer 20 geplande windmolenprojecten in Noord-Holland. Die gaan nu niet door. Alleen bij Wieringenmeer mag nog wel een nieuw park worden gebouwd. Omdat de provincie daarover afspraken heeft gemaakt met het Rijk. In juli werd al besloten om een vergunningenstop van een half jaar in te voeren. Voordat die periode voorbij is, wil de provincie een definitief verbod geregeld hebben. In Mexico is een drugsbaron van het beruchte golfkartel opgepakt. Mario Cardenas Guillen werd maandag door het leger gearresteerd in het noorden van het land. Hij had toen verschillende wapens bij zich, evenals een flinke hoeveelheid geld en enkele zakjes cocaïne. Sinds de Mexicaanse president Calderón in december 2006 de drugskartels de oorlog verklaarde, zijn 22 van de 37 belangrijkste drugsbarons gearresteerd of gedood.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 Na een historische nederlaag twee jaar geleden ging de club door een diep dal... maar krabbelde daarna ook weer op. Feyenoord. Over de lange geschiedenis, de sterke verhalen, de titels... en de dieptepunten van deze topclub ga ik zo uitgebreid praten met Piet Ox. Vandaag verschijnt zijn boek Niets is sterker dan dat ene woord. Onze verslaggever helpt de vissers om IJsselmeerpaling te redden... want die vindt nog wel eens een wisse dood in de Hollandse gemalen. De paling die wordt nu over de dijk gezet, zodat er ongestoord gepaard kan worden. En muziekredacteur Botte Jellema bezoekt de voorstelling Pleinvrees. Nou ja, bezoekt. Pleinvrees wordt gespeeld op een groot plein in het midden van een stad, zonder decor, zonder geluidsversterking of tribune. Pleinvrees is een gebeurtenis. En bent u ook gek op gebeurtenissen? Surf naar degids.fm. Volgens de index van het World Economic Forum staat Nederland nu in de top 5 van de meest concurrerende landen. Dat hoorde u wel eerder op deze zender. Hebben we die stijging dan te danken aan het uitgekiende economische beleid van de afgelopen jaren? En wat betekent het voor een nieuw kabinet? Moeten we bezuinigen of investeren? Aan de telefoon Ivo Arnold. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. En dat was een uitgesproken wens, een politieke wens om bij die top 5 te gaan horen. Het is gelukt, dus petje je af voor het economisch beleid van de afgelopen jaren. Wat vindt u? Ja, dat is zeker een hele mooie prestatie. En het doet goed om Nederland daar te zien in die top vijf. Alleen denk ik dat het een beetje te vroeg is om dat toe te schrijven aan het recente topsectorenbeleid, hè? Want dat is nog een heel jong beleid. En meestal duurt het toch even voordat het doorwerkt in de sector. Dus uh, uh, in de rankings. Dus misschien uh, dat we nog verder kunnen stijgen. En daarom schrijft het Financiële Dagblad dat het achteraf gezien is een pluim voor de kabinetten balkenende. Ja, zeker de verbetering op de scores voor innovatie, hè, die voor een kennis economie als Nederland toch ook een groot gewicht heeft in de totale ranking. Is het heel belangrijk dat we, op dat we op dat gebied het goed doen. Eerder vanochtend noemde de medesamensteller van de lijst, Henk Volberda van de Rotterdamse School of Management, de flexibele arbeidsmarkt met veel uitzendkrachten en ZZP'ers als belangrijke reden. Hebben we inderdaad met name daar aan die hoge positie te danken, zelfs boven Duitsland nog? Ja, het is duidelijk een punt waar wij het beter op doen dan Duitsland. Hè. In, in Duitsland is de arbeidsmarkt veel minder flexibel... en het relativeert ook wel een beetje al het geklaag over de rigide arbeidsmarkt uh, in Nederland... en de roep om uh, het veranderen van ontslagbescherming, die hier in Nederland toch vrij veel hoogt. Dus wat dat betreft uh, do, doen we het nog steeds uh, erg goed vergeleken met de landen om ons heen. Dat hoeft eigenlijk niet, die uh, roep om ontslagbescherming. Dat moeten we niet doen. Nou, het is absoluut niet de eerste prioriteit. Hè. Uh, daar zitten niet de grote problemen van Nederland. Die zitten elders bij de pensioenen, bij de woningmarkt... En en bovenal zitten de problemen in Europa en niet in Nederland. En hoe zit het met ons onderwijs? Gaat dat goed? Uh, onderwijs komt er uh, heel goed uit. puntje van zorg uh, in de ranking is uh, de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Dus wat dat betreft wordt als aanbeveling ook wel gedaan... dat we toch betere samenwerking moeten hebben tussen universiteit en het bedrijfsleven. Omdat je dan die kennis uh, wat uh, sneller kunt vertalen ook in producten en diensten. Meneer Arnold, betekent het nu dat we langzaam uit de crisis komen? Nee, want wat dit plaatje eigenlijk schetst, als je wat verder kijkt dan Nederland, is toch een treurig beeld. Als het over Zuid-Europa gaat, want op de concurrentieindex staan de Zuid-Europese landen erg laag. Griekenland rond de plek 90 en Italië, Spanje, Portugal rond de plek 40. En die scoren heel slecht waar het de kwaliteit van de overheid betreft. Dan heb je het dus over onderwijs, dan heb je het over bureaucratie, bureaucratische romslomp, corruptie, noem maar op. En dat zijn factoren die heel erg bepalend zijn voor hoe aantrekkelijk het is voor bedrijven om te investeren in een land. En als het daar niet goed zit... Ja, dan, dan zullen investeerders niet zo gauw um, willen investeren in die landen. En het is ook iets wat je pas heel langzaam kunt verbeteren op termijn. Dus we moeten als Nederland maar niet extra investeren daarin? Nou, we moeten manieren vinden om het daar te verbeteren. Hè. Op dit, dit moment uh, zijn eigenlijk de lonen in die landen... Te hoog uh, in verhouding tot de productiviteit van de werknemers daar. En dan heb je een economisch probleem. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt de lonen verlagen en op die manier goedkoper worden. En dan willen misschien investeerders daar wel gaan produceren. Of je kunt het moeizame proces ingaan van productiviteitsverbeteringen. Dus de arbeidsmarkten hervormen, investeren in innovatie, in kennis, in onderwijs. Maar daar heb je dan wel een goede overheid voor nodig om al die investeringen tot een goed einde te brengen. En dat is denk ik toch de uitdaging voor Zuid-Europa. Wat uh, zegt deze vijfde plek nu uh, op de lijst van meest concurrerende landen? voor het beleid van een volgend kabinet? Nou, de doorpakken daarop, denk ik, dat geeft aan dat het van belang is dat je investeert in de kennis-economie en dat je daar niet op gaat bezuinigen. En het uh, ja, relativeert ook een beetje de discussie over uh, begrotingstekorten en bezuinigingen. Kijk, dat zit natuurlijk ook in die lijst. Hè. Het begrotingstekort wordt genoemd als negatief uh, puntje voor Nederland. Uh, maar al die andere factoren zijn veel belangrijker voor uh, het lange termijn perspectief van Nederland. Investeren, investeren, investeren. Inv ook al als we daarmee buiten de Europese normen vallen. Uh, als, als we daar tijdelijk even die 3%-grens uh, mee doorbreken... Dan, uh, dan is dat absoluut geen, ram, geen ramp. Nog even naar aanleiding van het care gisteren. Want toen zei Rutte onomwonden nee tegen ja. een nieuwe injectie in Griekenland. Wat vindt u daarvan? Ja, uh, um, dat lijkt me meer een politieke dan een economische uitspraak. Uh, dus dus uh, ja, als econoom zou ik dat niet zo hard op zeggen. Want uh, uiteindelijk gaat het erom of je een toekomstpad voor Griekenland kunt uittekenen. Uh, en als daar enig uitstel uh, voor nodig is, uh, gegeven de diepte van de recessie waar Griekenland in zit... Ja, dan moet je toch kijken of je dat kunt oplossen. En als dat een paar miljard extra of misschien tientallen miljard extra uh, nodig heeft... dan moet je daarover nadenken. Dus het is een uh, hele ferme uitspraak. Voor Arnold, hoogleraar Economie aan de Erasmus School of Economics. Van de buiten lekker weer naar de Nederlandse binnenwateren... al waar verslaggever Robert-Jan Boy zich bezighoudt met de palingstand. En om de paling een kans te geven... is er deze drie maanden een vangstverbod van kracht tot december. Maar er is meer nodig om de paling te redden. Wat zoal, Robert-Jan? Ja, daar is van alles voor nodig. De paling moet over de dijk worden gezet, Felix, zoals dat heet. En uh, ik ben vlak bij die dijk, kan ook een gemaal zijn overigens. Midden op de zaan, in een piepklein bootje. Samen met palingvisser Arnold, die een, een groene waadbroek aan heeft en nu de motor bedient. En als ik niet oppas, val ik met apparatuur en al in de bun. Waar zometeen de paling uh, in moet komen. Want uh, Arnold gaat een paar fuiken lichten om ja. de paling te pakken te krijgen. En ja, wat er dan allemaal met de, met de paling gaat gebeuren. Ja, Arnold, vertel even wat er nu gebeurt. Ja, we gaan nu een van de... Van de aanbodfuiken gaan we vissen die uh, geplaatst is bij een uh, migratieknooppunt uh, op de Zaan. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Ik denk dat er komt een, een borstige taal uit de mond van Arnold Maar migratie uh, Je ja. gaat gewoon een fuiklichte ja. Arnold begrijp ik. Ja, nee, dat klopt. Maar de, deze fuik die staat er uh, in een periode dat er uh, niet op aal gevist mag worden vanwege het feit. ...dat het uh, wat minder goed gaat met de aal het in, gaat minder uh, goed. in Nederland. Ja, terwijl Elmer dit zegt, trekt hij met veel moeite een paal uit het, uh, uit het water. Uh, in de roeibooi zie ik ook een paar uh, roeispanen liggen en een, een soort meetlint. Ja, ik zie hier een vuik naar boven komen, ja. Arnold. En we zijn uh, uh, dit jaar gestart met uh, een pilotproject. Ja, uh, dat, een dat, maar de de vertel de even wat je, wat je nou precies aan het doen bent. Wat ziet er in die vuik? Dat ja, moeten we even weten. dat zien we pas op het moment dat die vuik <klaar> boven water komt. Haal naar boven die fuik, Arnold. Het is altijd spannend... Ja, want gaan we nu een paling zien. En ja hoor. Ik Is zie daar een paar paling, hele he? dikke palingen zeg. Ja, daar zit. Een ja. beetje manoeuvreren, wacht even. Je kan het best misschien doen. Ja, ja, een beetje daar gaan staan. Maar vertel even, Arnold, deze paling wordt eruit gehaald? Ja, deze paling wordt eruit gehaald. Dan wordt die vervolgens wordt die gesorteerd. En dan krijgen we de rode aal en de schieralen. Ja. De schieralen trekken op dit moment naar zee. Dat bedoel ik. En die moeten zich, uh, zich voortplanten. Dan praten we over de saugas ja, paling zich, wat hier in de bunker verdwijnt. Ook een paar kleine palentjes, die blijven dan hier nemen ik aan. Ja, en de dikke hier. paling gaat paren in de Sargassozee. Ja. En dat kan die, paar, die paling kan er niet zelf komen? Uh, op dit moment niet. Waarom niet? Uh, er ligt hier een, een barrière op uh, 50, 60 meter afstand. Ja. En die kunnen ze heel moeilijk passeren. Met als gevolg dat de kans vrij groot is dat ze er helemaal niet langskomen. Vandaar dat je ze zo meteen over die barrière dat gemaal gaat zitten. Juist. En dan zwemmen ze verder? Dan zwemmen ze verder en wij laten ze los op een plaats waar ze vrije uittrek naar zee hebben. Maar kunnen die kleine palinkjes, want als ze bezig zijn geweest in de Zee, en er ja. komen kleine palinkjes, kunnen die weer terug naar de binnenwateren dan? Uh, ja, maar ook niet heel erg makkelijk. Ook weer vanwege diezelfde migratieknelpunten. Hoe, Hoe ga je dat dan doen? Vangen en over de dijk zetten weer? Men is uh, heel druk bezig om uh, die migratieknelpunten op te lossen. Gaat, ja, Felix ligt helemaal in een deuk aan. Migratieknelpunten, man. Wat is dat voor taal voor een palingvisser? Ja, nou, het is hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja, de palingvisser van tegenwoordig is niet echt de palingvisser meer van vroeger. Hè? Nee, dat merken we. De palingvisser van tegenwoordig is natuurlijk een natuurbeheerder geworden. Zeg, Arnold. En dit is onderdeel van dat natuurbeheer. Maar even, uh, even to the point. To the point. Ik zie nu een paar palingen in die bun. Ja, klopt. Is dat niet een druppel op de groeiende plaat, als het allemaal al lukt? Uh, nou, een druppel op de groeiende plaat, dat is inderdaad... Er zijn sommige mensen die dat zeggen. Maar ik zeg altijd, niets van niets blijft niets. Dus dat is, alles kijk. wat je doet, levert iets op. Niets van niets blijft niets. Ja. Dat is duidelijke taal. Nou. Precies. Juist. En dan is er al eerder palingen uitgezet? Twee miljoen stuks. Ja, jonge aal afgelopen voorjaar. In het kader van het uh, Europese aalherstel. Helpt dat ook? Natuurlijk helpt dat, want die paling die zwemt in de natuurlijke omgeving, kan daar opgroeien en kan uiteindelijk zorgen voor nageslacht. Mit ze maar over de dijk worden gezet. Ja. Het lijkt me een hele klus. Om al die palingen over de dijk te zitten. Het is inderdaad een hele klus. Moet je nog meten trouwens? Uh, dat gaan we op een, uh, een later tijdstip uh, gaan ja. doen. Dan gaan we de vis sorteren. Ja. Onbedoelde de bijvangst gaat eraf, dan worden ze gemeten, dat wordt geregistreerd ja. en dat dient voor onderzoek. Goed, is het niet beter om helemaal niks meer te vangen eventjes? Want het is nou drie maanden zo, maar ja. eventjes gewoon een jaar niet eten die paling? Nee, het is uh, absoluut niet beter om ze niet te vangen. Want dit project, met name dat, uh, dat overzetten van die schierhalen... ...dat wordt uh, grotendeels. door de... Hey. Hey. Hey. Volgens mij staat er nu een file bij dat migratieknooppunt. Ja, hallo. Ja, het gaat goed. Ja, ja hallo uh, Felix. We gaat verder hier met... Uh, met, ...met de paling. Hij gaat over de dijk, over het gemaal worden gezet. Hij houdt de goed. De ontzettend is. Ja, zeker. En eens kijken of dit allemaal wat gaat uithalen. Is het is een goed. Uit ons, we gaan de slag. We mee van het We Hij gaat verder met de paling. Zit er hoor. flink wat wind daar. Windkracht 12. Robert-Jan Boy. Zonder waardboek als dat maar afloopt. Dat was een kort nummer. Of Monsters Men. Dat zijn zes mensen die spelen met elkaar. En ze komen uit Rijkjavik. En ze maken ook muziek alsof het klinkt. Alsof het komt uit de Rijkjavik. Een uh, nummer dat heet Mountain Sound. Hey ander nummer. Sterker dan het ene woord. En dus tevens de titel van een boek over de Rotterdamse club van sportjournalist Piet Oks. Vanmiddag raakt hij het eerste exemplaar uit aan de legendarische 500 keeper Eddie Pieter Schaafland. Maar hij zit nu eerst bij mij. Meneer Oks, goedemorgen. Zeg maar Piet of Ferdy. Of okay. uh, Feli... <laughs> mag Ik heb met Vedi Groot gesproken. Uh, oh je, Vedi Groot tegenkomen <laughs> ja, met allerlei politieke problemen. Ja. Ja, nee. Nee, nee, we zijn met Pieter, Felix. N columns van je hand en in interviews met een, met een keur uh, aan Feyenoord Coriffé. Dat is ongeveer de opzet van het boek. Ja. Uh, maar voordat ik nader inga op dat fenomeen, dat boek. wil ik eerst even weten waarom een Spartaan, want dat ben je, een boek schrijft over de rivaal. Nou, ik, uh, ik heb ongeveer 30 jaar in het Rotterdamse voetbalwereldje meegelopen. Dus ik deed Sparta, Excelsior, Feyenoord. Ik heb Feyenoord heel lang gevolgd naar de open wedstrijden. Maar je bent een Sparta-fan? Uh, ja, maar uh, als je van één vrouw houdt, hoeven de anderen toch niet te haten? Dus... Uh, Ligt eraf wat ze ik. doet. <laughs> uh, ik weet dat jij als MVV er ook uh, Fortuna dat hebt verslagen... voor de langste lijn, dus het kan allemaal, moet allemaal kunnen natuurlijk. En, uh, <laughs> Grappig is dat, uh, dat je begint met een heel actueel onderwerp... omkoping in de voetballerij, of althans een poging daartoe... in de jaren 50 al. Ja. Dat is een mooi verhaal. 55, ja. Wat ja. gebeurde er toen? Uh, Feyenoord, uh, je kreeg toen de vorming van een hoofdklasse A... en hoofdklasse B was een jaar na de... Tot dan. Uh, invoering van het betaalde voetbal. En Feyenoord moest bij de eerste negen eindigen... om zich te plaatsen voor de hoofdklasse A en B. En Feyenoord stond heel moeizaam net negende of net tiende geloof ik. Ja. En toen moest het paasweekend moest Feyenoord tegen... Uh, Alkmaar 54 spelen, dat was toen nog. AZ tegenwoordig, hè? Ja, AZ tegenwoordig. En uh, uh, na afloop van de eerste wedstrijd die Feyenoord uh, met... Twee-twee speelden. kwam de vader van een speler van Alkmaar... naar Hans van de Hoek, de toen aanvoerder was bij Feyenoord... met uh, het voorstel, als wij jullie want ze hadden nog uh, twee punten nodig. Als wij jullie laten winnen uh, in Alkmaar... en je geeft ons allemaal 200 gulden de man... dan zijn wij bereid om te verliezen van jullie was toen meestal een het paasweekend, hè? Dan werd er oh, ja. eerst uh, thuisgespeeld en dan weer uitgespeeld. Ja, dus we ja, moesten ja. weer naar Alkmaar toe in dit geval. En ja. dan moesten er gewonnen worden. Moesten gewonnen worden om zich te plaatsen voor die hoofdklasse Aanbeek. En toen? En toen heeft Hans van der Hoek dat met de trainer uh, Richard Dompie opgenomen. En die zei, nee, ik voel daar niks voor. Dus uh, dat reisde die maandag, die paasmaandag, naar, naar Alkmaar. En voor de wedstrijd kwam die uh, vader van die speler al naar Hans van der Hoek toe. En zei, en, heb je het geregeld? Nee, zei Hans, we spelen ervoor. En um, ze won die wedstrijd. Met, als ik me goed herinner, 1-0 ja. ja. En um, na afloop in de kleedkamer... en Feyenoord was daar dus gered, die speelde hoofdklasse... kwam uh, de penningmeester uh, Guus Kouwenberg uh, de kleedkamer in... en zei, jongens, het is allemaal prachtig, maar het was niet nodig geweest. Want we hebben uh, Scheveningen-Hollandsport opgekocht. En die was ook bij de eerste negen eindigd. Dus, en die was al zeker... Dus uh, Hans Verdoek zegt alsof we een dolksteek in onze rug kregen. Hadden we ons. Uh... had hij toch dat geld maar aangepakt. Hij te zeggen. <laughs> in de tweede helft van de jaren 50 speelde Feyenoord de ster van de Hemel. He? Dat werd toen droomvoetbal genoemd in Rotterdam ja. en verre omstreken. Ja. Smaakmakers, Koemboulei natuurlijk. Maar wie nog meer? Ja, Henk Schouten. Henk Schouten had je toen. Ik heb, ik heb uh, toen in uh, 56 was de eerste wedstrijd, de uh, eerste derby, Sparta Feyenoord op kasteel heb ik gezien. Toen werd het 4-0 voor Feyenoord. De eerste in betaalde voetbal, hè. Ja. Vier goals van Cor van der Gijp. En Koemelijn, vier voorzetten, geloof ik. Pauke Meijer speelde daar nog rechtsbuiten in dat elftal. Maar geen kampioenschap? Nee, Feyenoord werd in die tijd geen kampioen. Ondanks nee. het schitterende spel. Ja, ze, ze wilden de bal altijd inleggen, hè, zeiden ze dan. Maar, um, Met een pik erin inleggen. Juist. Ja. <laughs> en, en Toen werden er drie kaas aangetrokken. Ja, Krijgemaat, Klaasens en, en, um, en Krai. Die werden aangetrokken om meer uh, fysieke kracht op het middenveld uh, te krijgen. En toen is het goed gegaan. Zeg maar, 60 zijn die gekomen. 61 en 62 werden ze kampioen. En uh, ja, dat hadden ze precies nodig. Een beetje fysieke kracht. Waardoor Feyenoord de naam kreeg van uh, een werkvoetbalclub. Ja, later wel, ja. ja, ja. ja later. En nog eigenlijk, hè. Het is dus, uh, Rotterdam is... Uh, ja. Maar ja, daarna kwamen nog hele talent van de voetballers natuurlijk. Hè? Wim van Adem. Wim Jansen. Maar het was ook, dat was ook fysieke kracht, natuurlijk, hè? Willem? Op middenveld. Ja. En Wim Jansen was natuurlijk een, ook een, een, een ja, harde werker. Ook, hè? En nog een uh, Wim Rijsbergen? Ja, dat was een voorstopper ook. Hè? Ja. ja. Ja, en die kon ook wel uh, een, een koekje uitdelen, zoals ze dat zeggen in Rotterdam. <laughs> Alle bekenden van Feyenoord, van Ernst Happel tot uh, Jorien van den Herik... en van Kovar de Grijp tot Guidetti passeren de revue. Maar je hebt ook aandacht voor de randfiguren Zoals caféhouder en Feyenoord vanuit Joop Millenaar. Ja. Die had in 1970 de wereldbeker al in handen... toen Feyenoord die nog moest zien te winnen... van ja. de Zuid-Amerikaanse kampioen Estudiantes. Ja. Hoe kwam die eraan? Hoe ging dat? Uh, Theo Lazarom, zijn, zijn beste vriend. En die kwam altijd bij hem in het, in het café Jachthaven, Hillersberger, is, is dat. En er kwam ook Tom Manders, maar ook Koos Postema zat daar. En Jeet. Thijs Liebrechts En, en uh, Wim van Haanderen kwam er ook vaak. En die had uh, beloofd: ik neem een shutje voor je mee uit, uh, uit Zuid-Amerika van de, en dan, uh, ja, nou, okay, zo, van de en dan, ja, oké, zei je Van ja. de een wedstrijd. Ja, van de een wedstrijd. En uh, er en was nogal tumultueus geëindigd, die wedstrijd. Dus. Uh, ik denkt, weet je wat? Ik ga naar Schiphol. En dan ga ik uh, uh, dat shirtje ophalen bij Theo. Maar Theo had geen shirtje. Maar toen hoorde hij dat een, uh, de, de, de Cup, de Wereldcup, uit het vliegtuig zou worden uh, geladen. En dat had uh, Guus Broks tegen fotograaf Piet Bouts, fijn fotograaf Piet Bouts gezegd. Ja. Dus Joop denkt, hé, hey, wacht even. En die ziet daar die Cup uitgepakt worden. En hij pakt hem beet en zegt tegen Piet Bouts, maak een foto. En die maakt die foto. Heeft hij 500 uh, Kaarten laten drukken. Hij met die, met die, met die Beker. En uh, als onderschrift erop gezet: de jachthaven heeft hem al. <laughs> toen moest Feyenoord er nog voor een voetbal. Gelukkig. Guusboks is trouwens jarenlang boos op hem geweest. Omdat hij dat had geflikt. <laughs> Over Kruijff bijvoorbeeld zijn ook uh, leuke anekdotes. Staan er in het boek. Uh, Feyenoord werd door Kruijff in 1984. En natuurlijk ook andere spelers de, de dubbel bezorgd. Uh, Beker, kampioenschap. En Kruijff wordt in dat verhaal gesteld, wilde altijd zijn gelijk halen. En daar hebben toen een aantal Feyenoorders de draak meegestoken. Ja, ja. Ja, Kruijf uh, ja, kende iedereen, elk talent kende, zei hij altijd. Toen had uh, Mario Been onder andere gezegd... ik heb nou een voetballer gezien. Geweldig. Geweldig, linkermiddenveld. Links, links, link en, uh, nou ja, dus. En Kruijf uh, eigenlijk, hoe weet hij? Dus hij noemt een gefingeerde naam. Oh, die ken ik, zei en toen later zei Ben tot het een gefrigeerde naam was, dat hij helemaal niet bestond. Nou, zei rij maar toch ken ik hem. <laughs> en toen gebeurde dit, twee jaar geleden. Raad. En weer Rijs. En weer zijn hoofd. 3-0. Aflaai. Daar staat 2 daar is 4-0. Nou, dan... Eh, dat is hard, hoor. Lens. Ja, daar is je nummer 10. En dat is Lens. 10 dat was 24 oktober twee jaar geleden. Feyenoord onder Mario Been. Werd ja. door PSV getacteerd op een historische Nederlaag. En volgens jou had die mokerslag positieve gevolgen. Ja, want uh, ja, heel, uh, heel Feyenoord was natuurlijk uh, diep bedroefd droef, naar zo'n Nederlaag. En toen heeft Pim Blokland uh, het initiatief genomen om. Ze dus was een vriend van Feyenoord. Ja, een vriend van Feyenoord. Ja. En de schulden waren inmiddels opgelopen 40 miljoen euro. En sportief zag er heel slecht uit, zeker naar Nederland. Dus hij dacht, ja, er moet nu iets gebeuren. En Pim Blokland is nog een gefortuneerde Feyenoord supporter. En die heeft uh, mensen opgeroepen, en, en uh, zakenlieden en uh, noem maar op, rijke sponsors, om, om, dat, uh, om die schuld terug te brengen. Ook Feyenoord supporters hebben. Flink wat geld bij hem En zodoende is dat eigenlijk de kentering geweest in, het, in, de, in de spiraal omlaag. Want Ik lees in je boek dat er 30 miljoen bij elkaar is gebracht. Ja, 30 miljoen bij elkaar uh, opgehaald. En um, ja, hij wil zelfs nog verder gaan, die uh, Blokland, om fijne uh, schulden vrij te krijgen. En daarom schrijf je in je epiloog dat het weer goed gaat met Feyenoord, ja. De club is financieel gezonder. En dan de Ronald Koeman sportief op de weg terug... En inmiddels is de club zowel uit de Champions League... als uit de Europa League geknikt. En is de Rotterdamse hoop John Guidetti vertrokken. Die is teruggegaan naar Manchester City. Leidt aan een uh, zenuwblessure. Maar ben je nog steeds optimistisch? Nou ja. Um, ja. Kijk, ze spelen natuurlijk niet slecht. Het enige wat er wel ontbreekt is, is, is een doelpunt te maken. Als ze die hebben. En misschien tot pellen het gaat doen. Maar ik heb hem bij AZ wel eens gezien. En uh, hij schopte er niet zo gek veel in. Nee. <laughs> dus ja, ik weet het niet. Ze zullen... Uh, Iemand moeten halen die de goals maakt. Ja. En, dat, en die is er niet. Dus ja, dan wordt het toch elke week vechten om die nul houden en per ongeluk een goaltje voor in te maken. Maar dus dat, of het dan financieel gezond blijft, is nog maar de vraag natuurlijk. Ja, nou dat wel, ja. Dat, dat geloof ik wel, dat het financieel... Ja? want ze, zijn natuurlijk, ze voeren een heel zuinig beleid nu ook. Ze halen geen spelers meer van miljoenen... want anders hadden ze al lang een spits gehaald als ze dat... maar het beleid eerst op nul komen en dan verder kijken. Piet Ox, schrijver van het boek, niet zo sterker dan dat ene woord. Over fijnhoed. <laughs> Vanmiddag de presentatie, maar nu al verkrijgbaar in de boekhandel. Meneer Oks, Piet <laughs> Oks. Okay. Komend half uur nog, het Noord-Nederlands toneel... protesteert met de voorstelling Pleinvijs tegen de sociale afbraak. En Haagse gangen houdt Mark Rutte tegen het licht. Wat verklaart zijn succes in de peilingen? Na het nieuws met Mark Visser. Mark. Radio 1, het NOS-journaal.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 Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. Is het u opgevallen? Er hangen bijna geen politieke affiches meer achter de ramen. De laatste weken heeft politiek verslaggever Bert Molenaar er door het hele land vier, hoogheid vijf gezien. Waar zijn die affiches gebleven? Bert Molenaar belde aan bij twee mensen die nog zo'n partijposter voor het raam hebben hangen. Het parkeren vindt de SGP dat het parkeren aan de randen van de stad gratis moet zijn. Bert hoort stemmen. Meneer Van der Staaij, wat dacht u toen u vanmorgen de cijfers van het Centraal Planbureau hoorde? Ik dacht wel slecht, nieuws. Bert hoort stemmen. Honderden kilometers heb ik door het land gereden, echt waar. Ik heb tientallen plaatsen bezocht, straat in, straat uit. Er is geen politiek pamflet, geen affiche in het land meer te vinden. Tot je in Hengelo komt, in de Begoniastraat, daar staat een... Dat is een beetje een lullig klein postertje. Samen werkt beter. Partij van de Arbeid. Meneer de Winter, ik heb u even uit uw huis gehaald. Uh, hadden ze geen grotere posters, geen grotere affiches... Nou, het is altijd een compromis of ik hem maar ophang of niet uh, thuis. Ik ben warm voorstander voor het kenbaar maken waar je voor staat. Dus uh, uh, dit is het compromis en ik vind het een mooie poster. En hij maakt ook wel duidelijk waar, de, waar mijn club voor staat. We zeggen. Wat is het compromis? De omvang? De omvang. Wat had u zelf gedacht dan? Ik had gedacht: het hele raam eigenlijk in een A, wat is het dan? A1 of zo, A2 formaat. Maar uh, meestal hang ik boven ook nog wat op. Maar dit jaar heb ik het hierbij gehouden. Vrouwen en kinderen dachten daar iets genuanceerder die, over. Die zaten iets anders Vader ja, is dus gek geworden, Dit ja. was het. Ja, dit is het. Heeft u nou enig idee, een paar jaar geleden zag je nog regelmatig poses, politieke poses in het land. Tien jaar geleden echt heel erg veel. Ja. Ja. Ja. Ja. Twintig jaar geleden ongeveer om het huis. Tegenwoordig niet meer te vinden, wat is er gebeurd? Nou, ja. Uh, uh, volgens mij heeft dat iets met de moord op fortuin te maken. In die tijd had, je, had ik ook een poster van Art Melkert voor mijn uh, raam hangen. En daar kreeg ik toen, uh, daar werd zelfs s'avonds op het raam geklopt. Uh, ik heb een beetje de indruk dat daar ergens een kentering is ontstaan. Als ik het zelf terugkijk. Maar ik denk, krijg ze ik? Ik hang dat ding er gewoon op. Is het zo'n voorzichtigheid, angst? Ja, toen werd er in één keer een soort jacht op. Want Admelke die had een hele zware strijd met, met, met Fortuin toen. En, en toen werd hij vermoord, Fortuin. En toen kwam in eerste instantie kwam, kwam iedereen die hem een beetje lastig had gevallen. Was, was, uh... De kogel kwam van links, hè, zei ja, men. Ja, dat zei men in die tijd. En, en toen heb ik ook last gehad van mensen die gewoon klopten aan het ramen. En dat praat je over tien jaar geleden? Dat praten we over tien jaar geleden. En dat is precies de, als u zegt van nou. vanaf dat moment zijn er eigenlijk steeds minder gekomen. Ik heb, ik heb zelf als idee dat het daarmee te maken heeft. Ik heb er nog geen seconde aan gedacht en ik denk dat u gewoon volstrekt gelijk heeft. Ja? Nou ja, dat, ja, nou ja, ik kijk dan ook maar gewoon wat er gebeurt en... Uh, ik merk wel van, van... Want het engagement is natuurlijk gewoon wat minder. Want ik, ik, ik ben dus lid van de Partij van de Arbeid. Gisteravond heb ik gekanvast. Zo noemen we dat. Dan bellen we aan, geven mensen een roos. Mensen lastigvallen. Mensen lastigvallen, <laughs> Maar wel op christelijke tijden. Hè, dat is dan wel weer zo. Zo zijn we dan. Zo ook zijn we dan wel weer uh, bij de Partij van de Arbeid. Maar dan, dan uh, kom ik in 90% uh, uh, van de gevallen... kom ik uh, zwevende kiezers, hè, zoals ze tegenwoordig heten, tegen. Die dus ook gewoon echt geen poster voor hun raam zou kunnen hangen. Omdat ze het gewoon niet weten. Ik dacht, mensen zweven zo verschrikkelijk veel en switchen zo veel. Dat ja, je, je maakt je natuurlijk in je buurt belachelijk als dit jaar hangt er de Partij van de Arbeid, volgend jaar hangt er de PVV. Ja, dat speelt denk ik ook een rol. Dat is ook wel iets van het laatste decennium, dat je gewoon pas op het laatste moment kiest. U heeft toch niet het idee dat ook maar één iemand hierdoor op de Partij van de Arbeid gaat stemmen? Nee, nee absoluut niet. Nee. Maar ik maak gewoon graag wel kenbaar waar ik voor sta. En dat mag op mijn huis staan, vind ik. Stel nou, u heeft geen Partij van de Arbeid poster. Ja. Maar wel alle andere posters in huis liggen van alle andere partijen. Welke komt er dan op? D66. Welke komt er never ever op? SGP. Ja? En PVV, never. U mag het maar één zeggen. Nou ja, SGP in ieder geval niet, nooit, never. Die is nog erger dan de PVV, voor u? Ja, ik vind dat, dat zo'n fundamentalistische partij eigenlijk niet meer in Nederland thuis hoort. Ik vind het echt van uit de tijd Honderden kilometers gereden door het hele land om uiteindelijk in Hengelo één poster te vinden. Ik ben op weg naar de Vara en hier in Hilversum zie ik nog een poster. Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, citaat: hou vast aan je idealen. Heeft u lang moeten aanselen om een biljet voor de Partij voor de Dieren op te halen? Nee, eigenlijk niet, nee. nee. Ze hebben toch goede standpunten, zeg maar. Qua tv, radio wordt er toch een beetje ondergeschoven, zeg maar, die partijen. Dus ik denk, nou, ik zit hier op een mooi punt. Dan komen er heel veel mensen langs. Vooral woensdag, zaterdag, als er markt is. Dus zit er zitten ook heel veel mensen kijken, zeg maar. maar vooral als we zeg maar, van richting station komen. Ja, dan, dat ik dat zie je al van uh, verre af, zeg maar. Dan zie je toch mensen aan toch nieuwsgierig. En die kijken dan toch van, uh, oh, frek, zo en zo. Uh. Dus... Heeft u het gevoel dat het helpt dat de mensen daardoor op de Partij voor de Dieren gaan stemmen? Ja, ik denk het wel. Je hebt toch veel zwevende kiezers, zeg maar. Ja, het is toch een manier om te laten zien van, kijk, deze partij bestaat ook nog. En krijgt u een reactie op? Ik zie wel veel mensen kijken, zeg maar, maar ik heb nog niet uh, mensen echt iets horen zeggen of wat dan ook. Ik vond in Hengelo een uh, poster en nou bij u in Hilversum. Heeft u enig idee waarom er zo weinig posters opgehangen zijn? Uh, ja, ik denk misschien dat de mensen toch ja, zwevend zijn, uh, steeds veranderen van partijen. Dus ik denk dat de mensen niet meer vastgeroest zitten in het stramien. Wat verwacht u van de dierenpartij? Tot nu en toe hebben ze natuurlijk toch wel heel weinig klaar kunnen maken. Nou, ze hebben één dingetje toen voor elkaar gekregen. Bij ja, mij schiet dat ook even niet te binnen. Ik denk dat ze toch wel wat groter worden en dat ze toch meer dingen voor elkaar gaan krijgen. Want je kijkt, ziet ook veel meer partijen die toch ook die richting weer op gaan. Die er toch meer oppakken, zeg maar. Bert Molenaar hoort morgen weer stemmen. Volgende week is het zover, dan gaan eindelijk de stemlokalen open... en tot die tijd moet u doen met Haagse gangen. Ons dagelijkse gesprek over campagnes en randverschijnselen daarvan. Met Peter Kee, politiek politiekredacteur van Pauw Witterman, Witteman... Francisco van Jolen, internationalist en hoofdredacteur... van de opinie en debatsite joop.nl... en Cielo Essayas, hij was politiek adviseur bij de PvdA. Gisteravond natuurlijk het carré debat met maar liefst acht lijsttrekkers. En we hebben het er gisteren al een beetje over gehad... over het toeslaan van de debatmoeheid. Hij zei dat ze daar nog geen last van hadden, dat jij er in het nog geen last van had. Peter K., hoe is dat na nou, het debat van gisteravond? Nou, gisteravond begon het een beetje in te treden, moet ik eerlijk bekennen. Uh, dat denk, komt ook omdat het vuur van het debat zat aan het begin. Dat Europa-blok, dat was heel erg spannend. En, uh, wat, en alles wat erna kwam, was gewoon een stuk minder interessant. Wij hadden gisteren ook in de uitzending van 1 uh, voor de verkiezingen... een paar fragmenten gekozen. Die kwamen ook allemaal uit dat eerste blok uit het Europa-debat... Dus, uh, en wat ook scheelt, vind ik, is dat er acht deelnemers zijn... waarvan er een paar toch iets minder relevant zijn dan de grote vier. Uh, ik zou eindeloos kunnen kijken naar debatten tussen de grote vier. Maar die andere deelnemers, dat maakt het toch wat minder spannend. Francisco? Francisco? Ja, ik vond het ook een lange zitten, een soort marathon. En vooral dat er, ja, er begint een herhaling op te treden. Want je ziet door die factcheckers waar we het gisteren een beetje over hadden, zie je dat niemand meer echt concrete dingen durft te noemen. Er gebeurt ook nog iets anders. Omdat er in het begin van de campagne heel veel van die voorstellen zijn gelanceerd. Die van wat we willen gaan doen, die lijken allemaal op te zijn. Dus er komt niets nieuws naar boven. Ik zit dan te denken, ja, ik ben natuurlijk journalist, dus we kijken naar al die soort dingen. Maar hoor je nou wat nieuws? Ja, Het probleem is ook dat het steeds dezelfde thema's aan de orde komen. En Europa. Begint nu, nu is nu weer een heel leuk onderwerp. Omdat Rutte natuurlijk ver gegaan is in zijn uh, opvattingen. Maar de zorg zit er ook steeds weer in. En de economie... En ik heb nog niemand gehoord over veiligheid bijvoorbeeld, of nee, over integratie. Over, dat doen over we helemaal niet. Europa gaat het dan ook maar even zeg maar, op de vierkante millimeter van het binnenhof een beetje. Het, het gaat niet over Europa. Het gaat alleen maar over wat gaan wij dan doen met Europa. Het gaat niet over wat willen we met Europa. Het gaat niet over ja, de maar rol dat, die Nederlanders. Dat komt natuurlijk ook de wereld. Dus die, dat, die de Nederlandse rol van Europa uh, ter discussie stelt. Dus ja, daar reageert iedereen op. Dus blijft het over de Nederlandse rol in Europa gaan. Ja, ja. Maar ik vond wel dat, ik vond dat niemand dat nog wel pro probeerde in het debat af te bakenen en bij de onderwerpen te blijven. Maar ik ben blij dat de beide heren mij nu gelijk geven. Uh, wat ik gisteren al zei: dat er te veel debatten zijn en het debat moeilijkheid. Dus, ik het niet uh, horen zeggen: dat uh, debatten mogen wat uh, anders worden ingericht. Maar dat inderdaad. Volgens mij moeten debatten nu gewoon meer per thema worden ook ingericht. Um, omdat je nu steeds dezelfde thema's hebt. Maar dat gebeurt toch al debat gisteren debat per, de, de, per uh, thema mochten de vier luisteraars aan het woord? Nee, maar ik bedoel meer een debat over één thema. Dat dat zie je in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ook. Dan is het meer een buitenland debat. Dan gaat het blok specifiek alleen over buitenland. Of over zorg of over financiën. Nou, ik denk dat je misschien gewoon voorrondes moet houden. Gewoon echt van de. De, die tegen die en die tegen die. En voor ze volop. Ja, nou, ik bedoel, kijk, dat zijn we toch aan het doen met het tweede scherm, met het stemmen. Eigenlijk gaat het er alleen nog maar om wie debatten wint en zo. Laten we dan ook maar accepteren dat dat onze manier van debatteren is. En maak daar dan wat van. Nu vond ik het eigenlijk een. Wat raar, bedoel je dan precies? Dat, we, dat mensen mogen kiezen wie er debatteren of zo? Ja, dat is ja, afval. Ja, een soort dat, idols. Nee, ja, niet mensen kiezen, maar dat, dat, je kan daar een, een hele formule voor bedenken. Waarbij je zegt, in plaats van dat wij acht mensen op een rij zetten. die we een beetje met elkaar laten debatteren. doen wij. Uh, wat, wat je ook merkte met de reacties op Buitenhof bijvoorbeeld... daar komen ja. mensen langer aan het woord. Die kunnen dan, een, een, een uur is heel normaal... Hè? Ik bedoel, een uur met elkaar ergens over een onderwerp spreken met z'n tweeën. Dan steek je misschien nog eens een keer wat op. Dan wordt het ook spannend. Dat kan je ook beter produceren dan dit. Nou ja, we hadden je wel de laatste een half uur met uh, Rutte en Roemer. Ja, dus... nou, dat, dat levert meer op. Waar heb jij naar het debat gekeken, Peter? Uh, ik zat in de voorbereiding op de uitzending van Eén voor de Verkiezingen. Dus ik zat op een heel bijzondere manier te kijken... samen met Wouter Bos, Frits Bolkestein en Ruud Lubbers... En, uh, Hoe keek je de heer? Dat is grappig. Bos heeft het voortdurend al... dan zegt hij van, oh, dit moet je kiezen, dat moet je kiezen. Weet je wel. Die is heel alert met, uh, met uh, momenten uit het debat. Frits Bolkenstein uh, leek eigenlijk een beetje in te dutten... en uh, uh, bijna niet aanwezig. Die zat wel een beetje te kijken. En, maar ik vroeg me wel af van, gaat hij straks wel wat doen aan tafel? Gaat hij wel wat zeggen? Is hij er nog wel bij? Ja, dat was hij wel. En, ja, en het grappige is, <puh> hij komt aan die tafel te zitten... En hij heeft een beetje nog de, de scherpste opmerking van iedereen op dat moment... met zijn uitspraak van uh, Buma is zo saai als een bord koude aardappelen. Prachtige uitspraak en uh, nog redelijk raak ook eigenlijk. En uh, de, de, de, de derde deelnemer: neemt Lubbers. Lubbers? Ja, Lubbers kwam ietsje later binnen. Uh, ja, lijkt dan ook best wel op leeftijd. Uh, in de uitzending vond ik hem ook soms wat moeilijker te volgen... Maar en ik idee hij wel... die, wat, wat hij wil zeggen als hij aan zijn eerste zin begint? Dat te... weet je nooit. Je weet nooit waar die zin gaat eindigen. Maar dus ik, vind dat die eigenlijk... ik vind dat hij eigenlijk duidelijker is geworden dan hij vroeger was. Vroeger kon ik het bijna helemaal niet volgen, misschien omdat ik wat jonger was. Maar nu uh, ja. uh, is, het duidelijk waar die, is het toch wel duidelijk wat hij zegt... en heeft hij toch een hele heldere uitspraak gedaan... in reactie op Rutte over Europa. Um, hij, hij liet Puma uh, zou die ondersteunen, maar ik vond dat ook lang niet altijd uitkomen. Hij blikt natuurlijk erg terug op, uh, op het kabinet met de PVV... Eigenlijk niet zo verstandig om, dat, om daar heel erg op in te gaan. Maar goed, ja. ik vond het een, wel een hele bijzondere gast aan tafel. Shallo Asayas, verkeerde je ook in het gezelschap van een aantal prominente gasten. Nee nee, nee, nee. Ik zat gewoon thuis op de bank uh, met uh, ook wat Twitter uh, af en toe te volgen en uh, op de televisie. En wat je dan wel heel erg merkt um, op, op, vanaf de televisie, vond ik inderdaad dat ze in het begin heel erg zenuwachtig waren, die uh, de kandidaten. En dat is wel ook omdat de druk toch wel groot wordt, omdat het spannend wordt. Dat merk je nu wel. Um, ik denk dat het ijs werd gebroken toen Wilders bijvoorbeeld dat grapje maakte met die ballen van Thatcher. Maar ik vond Wilders bijvoorbeeld opmerkelijk niet zenuwachtig eigenlijk. Nee, ik heb nee, helemaal nee, niet dat, uh, uh, dat lipje van hem. Ik, ik vond, hem heel, ik vond hem heel scherp. Nee, ik vond hem heel scherp inderdaad, ja. uh, Wilders. Um, hij uh, zei over uh, Mark Rutte, bijvoorbeeld die man die droomt in het Grieks, die praat Grieks en eet Grieks. Ja, ja maar weet je hoe dat voor een deel komt? Je, je, je moet maar eens opletten. Hij heeft het, de, de, de ijs daar vanaf dat hij de grootste wil worden. Dus in de vorige verkiezingsrondes was het altijd over... de PVV gaat de grootste worden, we gaan winnen en zo. En nu heeft hij, speelt hij een hele andere rol. Hij is er helemaal niet meer op uit om prominent te worden. En dat is jouw verklaring winnen. voor de ontspanning die je gisteren zag? Ja, hij staat er dus eigenlijk... Uh, hij weet van, nou, ik heb mijn home base. Ik, ik ben, niet verliezen, ik ik ben niet de joker, ik heb 15 zetels, heb ik altijd. Uh, dat, daar ben ik ook tevreden mee. Daar kan ik vanuit opereren. Dus wat ik win is goed. En wat, dus hij stond er eigenlijk niet om te winnen. Hij stond er ook solitair. Hij bepaalt ook zijn eigen agenda. Hij, gaat over de, hij maakt zijn eigen grappen. Hij trekt zich van niemand wat aan. Hij wil het debat ook steeds ontregelen. Dus ja, dat zie je ja, ja maar hij, ik vind hem ook wat milder geworden eigenlijk. Ja, nou ja, hij, ja, misschien hij is het ook waar, waar dat hij met 15 heel tevreden is. Omdat dan ook de club wat beter te controleren ja. is. Weet je wel? Dan krijg je wat minder van die brievenbesplassers. Misschien dat hij gewoon de, een beetje moe is. En dat hij denkt, de wat, ik ga gewoon de komende paar, paar maanden dit volgende kabinet gaat zitten... ga ik gewoon lekker wat rustiger oppositie voeren. Zat jij aan het tweede scherm geplakt, Francisco? Nou, het is eigenlijk een beetje triest, Felix. Ik, tenminste, ik realiseerde me dat ineens. Het is, het is Zo'n tv-debat is, is toch wat anders. Ik zit dan in mijn werkkamertje. Ik heb een televisie aan. Ik heb mijn pc waarop ik aan het werk ben. Want ik, ik doe ook nog verslag van dat debat. Ik heb een iPad aan voor het tweede scherm van RTL. Kortom. En ik heb mijn iPhone voor de rest van mijn contacten. Je hebt geen dus en gekken. Met en voorzitter is Meestal noemen ja. ze iemand een nerd. Ja, dat woord? Ja, ik, zo word ik wel eens vaker genoemd. Okay. En dat, uh... Nou moesten in het moesten allerlei strekkers over die rode loper op het matje komen bij Petra Grijze. En dat leverde opvallende televisie op, of niet, Peter? Nou, ik vond het wat moeizaam met televisie eigenlijk. Ik vond die, nou, die gesprekken duurden allemaal net te lang. Er was één zo'n kernvraag en dat, dat werd maar doorgehamerd. Soms was die vraag al be beantwoord naar twee zinnen. Um, het, bij Jolande Sap ging het ook heel erg op dat punt. Die persoonlijke tour van nou, eigenlijk bent u al verloren en wie gaat u opvolgen en dat verhaal. was bijna sneu, weet je wel. Dat is, ik vond het niet zo. Het was vroeger, vorige keer was het spannender met twee weken. Toen was het een, met Daniel twee weken als interviewer. was het een ja, ja. van de hoogtepunten kwam eruit vandaan. Het werd wel buitengewoon spannend. Aan het ja. eind toen, uh, Samson. toen uh, Samson die vraag kreeg over Zorigieto. Ja, die kwam ja, ja, helemaal uit het niks op inderdaad de, de eerste keer dat hij fout maakte, vind ik. Dus uh, hij heeft tot nu toe uh, alle debatten grandioos te verstaan. Nou, het, het eerste deel van zijn antwoord was goed. Van dat moeten we dan kijken. En hij voegde dan tijd maar van mij zou het nu wel kunnen. Had hij niet moeten doen. Uh, je ziet dat u, Leon Verdonschot, was net ook op Radio 1, gisteren op Twitter. Die zei van nou, uh, dat kunnen die dwaze moeders in hun zak steken. Dat, dat is toch wel heel triest. Uh, het, het was natuurlijk een beetje een gemene vraag om dat uh, He, hij, eigenlijk wat, het enige wat hij kon doen is refereren aan hoe Kok dat heeft opgelost. Hij heeft dat destijds heel goed opgelost. Maar ja, hij wil natuurlijk niet met Kok in verband gebracht worden. Omdat Kok tegenwoordig niet zo populair is. Dus hij moest daar een beetje omheen kletsen. Maar hij had het beter op een andere manier kunnen antwoorden. Jij gaf gisteren al een aanzetje. Jou valt op dat de VVD-campagne is veranderd. Ja, en uh, dat gisteren eigenlijk ook weer. He. Het valt mij op dat Rutte... Oh, die staat daar wel, die probeert premierwaardig te zijn. Maar daar heeft hij een hele vreemde tactiek voor. Het valt, moet je maar eens opletten. Hij is veel beter in het stellen van vragen dan in het geven van antwoorden. Hey, ik vond het spannend met Roemer. Vind ik leuk als hij dan vraagt: hé, hey, als je beleid zo succesvol is, waarom is Griekenland dan niet het rijkste land van Europa? Vind ik een leuke vraag. Daar moet je dan om lachen. Maar zijn antwoorden zijn toch een beetje vaag. Hij komt er ook iedere keer mee in de problemen. Hij wil volgens mij ook een beetje de campagne, de vorige campagne waar hij mee heeft gewonnen, toen hij de oppositieleider was, die wil hij uh, herhalen. Dat lijkt het wel op. Dus ja. inderdaad, wat jij zegt, hij zit staat er niet als premier en daarom in dat gat springt Samsom nu, omdat hij dat uh, niet nee, opvindt. En enorm hij probeert echt als een soort oppositieleider uh, uh, ja, campagne te voeren. Nee, maar het het, dat handen. is sowieso begonnen, maar daar is hij enorm van het afstappen. Hij probeert steeds meer de premier te zijn in die debatten. Met zo'n ferme en... uitspraak over Griekenland? Dat is een, uh, een heel harde uitspraak ja. geweest, maar het bedoelt natuurlijk om Wilders uh, buitenspel buit te zetten of in ieder geval vliegen ja, af te hij vangen. Hij krijgt weer problemen, maar het is nu de kranten in, de, in de Australië zijn al wakker geworden, daar staat het al in. Wall Street Journal een stuk. Rutte zegt dat land geen extra steun mag krijgen. Maar wat pas echt interessant wordt... is dat uh, Jan Kees de Jager zich vanaf vandaag... in de, in de campagne van het CDA gaat mengen. Uh, die die uh, gaat zich laten zien. De eerste wat er gevraagd gaat worden is natuurlijk... bent u het eens met wat Rutte heeft gezegd gisteren? Ik ben benieuwd of hij ook zo fel is hoe hij tegen Roemer was. dan. Mm. Want uh, dit is nog verder dan over my dead body. Maar wat gaat ja. hij dan zeggen? Ik denk niet dat Jan Kees de Jager het, de lijn van Rutte zal kiezen. Dus die zal zeggen van uh, die, de uitspraak van dan maar uh, een einde aan de eurozone... Dat gaat hij natuurlijk niet herhalen. Maar valt je ook op dat Buma begon over de affiche? Want we hadden het even over de campagne van de VVD. Hè? Die begon over van die werkend man die net ontslagen is. Die ziet dan zo'n uh, zo VVD-affiche hangen over mensen die hun hand ophouden. Hoe moet dat voelen? Ja. En je, je ziet dat Rutte daar een beetje bij weg te vallen. En het viel, ik zag gisteren ook op Twitter weer een vvd led Die zegt van waar is mijn VVD? En dat begin ik wel een beetje uh, me af te vragen. Waar blijft de onrust op rechts? Hè? De, de, Rutte doet het niet zo geweldig. Uh, Samson dreigt hem voorbij te streven en er gebeurt niks oprecht. Nee, maar Rutte heeft het, al, heeft het al redelijk opgepakt, vind ik. En het is, uh, en stelt, stelt veel meer uit dat hij minister-president is. En deze scherpe uitspraak is campagne technisch heel goed te verklaren. Maar als, maar, ik premier, ja, maar als premier dan wil je niet. Dus dan is jouw strategie... Nou ja, kijk, de, je moet wel één strategie hebben daarin. De spanning zit erin. Wat gaat Jan jagen vandaag zeggen Jan jagen vandaag. En dan gaan we het er morgen weer over hebben. In Haagse gangen. Peter K., politiekredacteur van Paul Witteman. En Francisco van Jolen, internationalist en hoofdredacteur... van de opinie en de Joop.nl. Ook aanwezig Sheryl Oussayers, politiek adviseur... ooit bij de PvdA. Now Marie Diane, wat een stem zeg, Nederlandse zangeres. Just Cause You're Pretty van een debuutalbum dat heet Sing Me A Song... met allerlei covers, maar ook zelfgeschreven nummers. Wordt u opgevangen als u valt? Dat is een vraag die theatermaakster Lotte van den Berg opwierp... in haar stuk Pleinvrees. En die vraag werpt ze nog altijd op... Het is namelijk allesbehalve een gewone theatervoorstelling. Verslaggever botten wat ja. is het? Nou, ze spelen het buiten, in, uh, op openbare plekken. Dus bijvoorbeeld op het stationsplein van Dordrecht. Daar ben ik eventjes naartoe geweest. En wij als bezoekers liepen daar op het plein rond. Gewoon als eh, normale voorbijgangers, leunen tegen een muurtje. We moesten inbellen op een nummer en een code intoetsen. En dan kon ik het volgen. Call in conference. Oostenwind, westenwind, Wind. Ik leef al zo lang, maar ik ben nog een kind. noordenwind, wind wind je hoort hier acteur Marien Jongenwaard via de telefoon. En hij draagt het versleten trainingspak, praat eerst wat in zichzelf. Maar allengs begint hij wat, wat harder te praten en schiet hij voorbijgangers aan. En dat ken ik dan wel een beetje van. Dat kent iedereen wel een beetje van die verwarde mensen op straat. Een samenhangend verhaal is het niet, dus je bent eerst wel echt even in de war. Het valt ook niet altijd mee om het te verstaan, zo door de telefoon. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat hij een verbinding zoekt met andere mensen. En regisseur Lotte van den Berg legt dat zo uit. Eerst eventjes wat reacties van omstanders daar in Dordrecht. We nou, We worden opgevangen! Hey. Nou, wat we'll bij dan ventje hoor. Hij hey. deed wel goed, hè? Hey. Sorry, hij vond hem goed. Ja? Ik geloof je dat je niet bang zult zijn om. Maar... Om me aan te raken. Het deed mij een beetje denken aan die mannetjes die je wel vaker op de socials ja, ja. ziet rollen. Ja. Dat denk ik ook. Jij zegt en ik denk ja. het. Ik ben hier op dit train naar voren gekomen. Hij spreekt, miljoenen luisteren, zo moet het zijn. De, de telefoontjes vielen uit en we hadden de instructie ja. gekregen van uh, via de telefoontjes. En, maar dat was dus een heel mooi moment, want toen wist je het even niet meer. Ben ik hier goed? Er komt geen antwoord. Als je valt, dan word je opgevallen. We zijn de smeren. We zijn de smeren in ontkenning. Ben ik hier goed? Ja! We zijn een zwerm. Een ja. zwerm in ontkenning. Allemaal van die vogels die precies alles met elkaar doen, maar iedereen denkt dat hij alleen is. Ah. Ja, verwarde man dus. Dat is wat de meeste mensen zien in die acteur van Pleinvrees. Regisseur Lotte van den Berg heeft dat ook precies zo bedoeld. En nog iets meer dan dat. Ik heb de voorstelling gemaakt omdat ik me afvroeg wat het is om in het openbaar te spreken. En, en wat er dan gebeurt als je dat doet. Dus als je denkt, van, nou, wat ik te zeggen heb is echt heel belangrijk... En, en ik ga dat gewoon op klaarlichte dag midden op een plein, op het station, dan ga ik dat doen. Op een ongeorganiseerde plek? Ja, dan word je eigenlijk bijna automatisch... Ja, in, in, in de wereld waarin wij nu leven, zo, deze samenleving zoals dat georganiseerd is... dan val je buiten de... Buiten de regeltjes, ja, dan ben je dan niet helemaal goed. en dan word je eigenlijk meteen bestempeld ja. tot gek. Ja. Ja, maar soms is het misschien wel nodig om je uit te spreken. En om dat niet via de krant of de radio of de televisie te doen... wat natuurlijk op dit moment onze spreekbuis is, letterlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Maar om dat op straat te doen. Mm -hmm. Tegen mensen direct. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel groot vraag nu van de politiek of zo. Op wat voor manier ja, kan je elkaar weer in de ogen kijken, echt? Ja. En daarvoor is het denk ik juist belangrijk om de pleinen te gebruiken of Je maakt er ook echt een statement mee bij de aankondiging van uh, je voorstelling. Dat je toch echt wel tegen de sociale onthechting aan het strijden bent? Nou, ik weet niet of ik er tegen aan het strijden ben, maar ik maak hem wel als reactie daarop. Uh, ik denk een half jaar geleden voelden we ook allemaal al aan, een jaar geleden, dat het niet goed ging. En toch hoor je maar heel weinig echt tegengeluid. Mm -hmm. je, je ziet wat aantal, aantal protesten die georganiseerd worden, maar... Protesten waar tegen bedoel je precies? Nou ja, tegen het kabinet, tegen, tegen de bezuinigingen, tegen de manier waarop er met die bezuinigingen wordt omgegaan. Tegen, tegen de afbraak in wezen van een sociaal stelsel waar we wat mij betreft heel trots op moeten zijn. Mm -hmm. En ik merkte gewoon bij mezelf en bij generatiegenoten dat heel veel mensen zich zorgen maken. Dat mensen ook denken dat het echt belangrijk is om met elkaar weer ja, echt opnieuw na te denken over hoe we die samenleving dan vormgeven. Ja. En dat het niet eenvoudig is, maar dat we dat echt gezamenlijk moeten doen in een heel open gesprek. En dat moet gezegd worden. En ik dacht, nou dan gebruik ik het podium wat ik als theatermaker heb, gebruik ik daarvoor. En ik kies je meteen voor een wild podium. En het wild podium, ja. Ik, ja. ik werk heel graag op straat omdat je dan, nou ja, je, je wordt geconfronteerd met alles wat je niet had kunnen bedenken. En als je, als je op de een of andere manier in je eigen huis of in, in de theaterzaal, in de studio, uh, in, in de, de, de radio studio... Als je daar binnen zit, dan kan je van alles zeggen, maar je confronteert het niet met, die, met, met wat er echt aan de hand is. Mm -hmm. Mm -hmm. En als je hier op straat iets zegt, dan zie ja, je ziet het meteen terug. Je krijgt het meteen terug, wat mensen ervan vinden, wat mensen er niet van vinden... Ja, je maakt jezelf kwetsbaar en dat vind ik heel belangrijk. Kwetsbaar in de openbare ruimte, zegt regisseur Lotte van den Berg. Zag je dat daar ook? Ja, ja er bleef ook een man staan die niet helemaal in de gaten had... wat er nou gebeurde en die zei... Ja, deze gast die heeft dus echt een zuurstoftekort of zo, weet je. Het bleef nog heel vriendelijk. In Utrecht hebben ze echt heftigere discussies gehad... met mensen die op die plein waren en het echt niet begrepen. Dat is allemaal uiteindelijk goed afgelopen. Maar de diepere boodschap zit hem daar dus ook een beetje in. Het is makkelijk om te spreken via de, de klinische kanalen... van de massamedia, sociale media... Maar ga de werkelijkheid maar eens echt te lijf op een omgekeerd bierkratje... op het plein van Dordrecht. Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is dat je niet alleen maar voor eigen parochie... Uh, op de plek waar al je vrienden zijn uh, je mening verkondigt... maar dat je dat juist daar doet waar niet iedereen buiten, met je eens kan zijn. Buiten de studio, buiten het theater. Ja. Is dit een plek waar theatermakers in jouw ogen vaker zouden moeten... Ja, niet alleen theatermakers. Ik denk dat het sowieso goed is om, om uit je eigen kliek Om, om, ja, om gewoon... Want we zeggen zoveel dingen, ook op televisie. Je zegt zoveel dingen. En voor je het weet praat je elkaar na. En dan staat het ook in de krant. En dan gebruik je die woorden. En dan zeg je, het gaat slecht met Nederland of wat ook. Maar als je dan even naar de bakker gaat... Of weet ik veel, een ommetje maakt met je hond... Dan heb je een heel andere indruk. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... Dat, dat wat we allemaal zo makkelijk zeggen... Dat je dat ook zelf op je eigen manier doet. Lotte van den Berg hier voor OMSK en het Noord-Nederlands toneel de voorstelling Pleinvrees maakt. De voorstelling is nog tot half oktober te zien op pleinen in het hele land. En ze gaan het zelf spelen op Times Square in New York. Dankjewel. Lotte Jellema. Graag, Graag voor de volgende week. Televisie vanavond, bekende en onbekende Nederlanders over de ontmoeting... met kroonprins Willem-Alexander, prins Klaus en prins Bernhard... om tien voor half acht op Nederland 2. Labyrinth over de betrouwbaarheid van politieke peilingen... om vijf voor negen op Nederland 2. En de eerste serie Borgen op Canvas om vijf over negen... Van harte aanbevolen. Ja, heel erg spannend. Ga goed, ik helemaal ja. gezien? Okay. Nee, ga kijken. Oké, okay. Jurgen van de Berg met lunch. Uh, ik zal ik alleen vertellen wat we in Stam.nl doen. Want zo heet dat programma dat we vanaf half twee uh, op deze zender gaan uh, maken. Het is goed voor Nederland als de SP aan de macht komt. En met ons meepraat SP-voorzitter Jan Marijnis. je weet het, Stam.nl elke dag met een andere politieke partij. <laughs> Dankjewel, Jurgen. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen weer. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012.